Anderhalf jaar geleden kwam de prins in de buurt van Lech tijdens het skiën onder een lawine terecht en raakte in coma. Afgelopen maandag overleed hij. Prins Frizo wordt morgen in besloten kring begraven in Lage Vuurse. Pers en publiek worden op afstand gehouden.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Het is weer heel erg leuk. Ik heb een USB externe 2 ingedrukt uh, en er gebeurt niks. Er gebeurt helemaal geen ene pepernoot. Wat is er hier aan de hand? Ik heb hier drie techneuten uh, uh, onderhand uh, bij me staan, maar uh, er komt niks uit. Heb ik het. Oh, ja. Ja, ja. We hebben hem uh, sinds kort zeker weer omgedraaid in USB-extern 1. Ja, ja, ja, ja, ja. Leuk, leuk, leuk, leuk. Dan in het begin ook op ja. Ja, uh, nee, het is goed. Uh, het is goed, mannen. Maar uh, volgens mij uh, had ik uh, toch echt, uh, echt bedacht dat het uh, USB-extern 2. Het was toch altijd zo vroeger, hè? Nee, nee, nee, nee. nee echt niet. Wa, wa, wa, wa, wa.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 En dan moet ik even hopen, even een kruisje slaan. Doet hij het? Ja, hij doet het. <lacht> dat is niet te geloven. Ja, tegenwoordig met die tegenuit. Ik vertrouw ze helemaal niet meer. Zonder dat ik het weet hebben ze gewoon even één kanaal omgeruild. Ja, jongens. Goed hoor. Hey. Applaus. <lacht> ja, wat wou wat je zeggen? Heb je er wat op tegen? Ja, ja. ik ja. heb er wel op tegen. Oh, wat dan? Weet je wat allemaal omgeruild is? Ja, wat dan? Nou, er zit in je rechterhand zit er nu een nieuw strookje met allemaal ingangen. Ja, aan jouw rechterhand. Uh, re re rechts naast jou. Na, la meer laten we zeggen naast je. Hier, daar. daar. naast je. Daar. Naast daar zit nu een strookje oh, okay, met extra ingang. Nice. En heb jij kan ik dan je doen? doen? Wat kan ik daarmee doen? Die is speciaal gemaakt om live dingen en bands mogelijk te maken in de studio. Oh, oh, mocht ze komen. Oh, dus mochten al... Johan Fransen en Jan van Piekeren en Wilco Koster er nog een keer opnieuw komen. dan dus zijn we er nu op berekend. Zouden wijzer. ze bijvoorbeeld ook hun eigen geluidstechnici meenemen? Kunnen die gewoon inprikken? Dan oh, is er één oh, oh, op één de kabel <laughs> erin. Is het goed? Dat is goed. Alleen ja, dat uh, in het begin uh, heeft jouw computer ook altijd onder de linkerschuif gezeten. Dat ondertussen uh, ja. een keer omgedraaid is. Ja, maar er is staat geen melding van. Hallo, er is iets omgedraaid. Wij kregen ook geen melding dat hij toen omgedraaid was. Oh. Dus we hebben alleen maar teruggebracht naar wat de eerste uitleg. Ik vind, heeft het, dan verteld. vind, ik zo, ik vind het toch nog steeds een beetje jammer, allemaal. Hè? Een beetje, beetje jammer. jammer. Ja, een beetje jammer. Want nou, je, moet we dan drinken, wil je wel gaan, gaan beginnen. Maar uh, ik denk, uh, lekker, lekker, lekker. He? Wel even testen. Uh, rammen, rammen, rammen. En maar test jij nooit van tevoren? Nee. Want die kom je gewoon kaal zitten. Ik ga er vanuit. Ik ga in goed vertrouwen uit van de Pascal van de Beekers bij de Markers van Damme en uh, noem ze maar op. Assumptions. <laughs> ja, vooronderstellingen. Ja, vooronderstellingen. Ga jij zo direct uh, weer hier zitten of niet? Ja, ik ga daar wel zitten. Ah, Oké, okay. ja. nou, dat is goed, dat is goed, dat is goed. Ja, nee. Ik ja. Eh, begin eventjes met. Ja, ik ben uh, aan het schrijven verdienen aan. Ja, nou, ja, ik zeg niks. <laughs> Goed, uh, dit uh, vrolijke intermezzo hebben we dus nu uh, even gehad. Ja, <laughs> dit, is, dit is leuk. Even vliegen afvangen. Maar goed, dat maakt niet uit. Dat is uh, vandaag 15 augustus. We gaan straks uh, praten met uh, Alan Luring van de uh, Tidrobes. En uh, we gaan ook uh, praten met Tim van Doorn. En die is van Tim van Doren, hoe kan het ook anders? Maar dat heeft uh, weer te maken met uh, het uh, album wat hij gemaakt heeft. Uh, dan moet ik weer eens even heel graag. De Minor Side Effect heet dat uh, album. En ik moet je zeggen, ik heb. Tim. Ik heb hem twee keer gekregen, die single van je hoor. Dus ik had er gewoon niet op zitten letten, Dus uh, dat, dat, dat, dat ziet er gewoon... Ja, en, dan ga je, en ondertussen geeft hij gewoon weer een antwoord. Maar goed, uh, het is wel, uh, wel interessant straks. Om half tien gaan we praten over uh, dat, uh, dat album van hem. Uh, tot die tijd hebben we natuurlijk ook nog andere dingen en andere zaken. Zoals uh, dit uh, leuke beentje uit uh, de buurt van Arnhem. Uh, ik heb uh, een EP van ze binnengekregen. Ja, ik zeg het toch maar. Het is een EP. En de EP die heet Nauzika. Uh, van Tim Koelhoornen en consorten. Uh, Draaien we maar eens even trekje 3. Dat lijkt me wel erg leuk. We all face to face a little girl and our gigantic bear. a thousand times before I take a breath as I close the door With a smile I face the morning sun A new day has just begun And everything's gonna change different perfume in the air and nothing's quite the same too. This is a thousand times before. Where once I questioned, now I'm sure. Now the sun surrenders to the moon. This day has ended much too soon, and nothing is quite the same. Too Ik denk nog even heel gauw even een berichtje in elkaar te kunnen zetten. En uh, dan uh, gebeurt er dus niets. Uh, ja, maar dan vergeet ik nog dat, wel, dat vraagtekentje nog uh, te sturen aan uh, Tim Koelhoorn van uh, Nausicaa. Want die vroeg uh, zich af, uh, het een en ander zich af. Nou, heb ik even het antwoordje gegeven. Dus Tim, als je zit te luisteren op de livestream kan je het uh, horen wat, uh, wat wij doen. Uh, we, we nodigen zeker mensen uit. Dus dat is meteen het antwoord op je vraag. Eh... Uh, Klinkt een beetje buurtradio. Maar goed, uh, moet ook wel iets uh, verzinnen. Uh, Oké, okay, dat waren twee nummers achter elkaar. Uh, de eerste die je hebt uh, gehoord was uh, van Nausicaa. Into the Woods. Het uh, nummer wat, uh, wat we gedraaid hebben. Uh, dat komt van een EP. Nausicaa, ze komen uit de buurt van uh, Arnhem. En uh, daarachter hoorde je Maarten van Praag. Beter bekend als Maarten. Hij heeft uh, onder andere uh, The Road uh, geschreven. Uh, dat was toen een... Ja, voor mensen die het weten. Uh, een videoclip, een reclamespot van een bekend Japans automerk. Dat heeft hij gedaan. Um, en dat was uh, ja, uiteindelijk uh, de, de aanleiding om, uh, om ook zelf uh, weer eens uh, wat te gaan doen. En hij is nu bezig, als het goed is, met een, een nieuw album. En dit album dat dateert alweer van een tijdje terug. Uh, een van de, de nummers die hij heel erg uh, naar voren heeft uh, geschoven... ...was dat nummer wat je net hebt uh, kunnen beluisteren. Today. Uh, straks dus om uh, half negen gaan wij uh, bellen met... Alan Luring van de Tiedropes. Dat betekent dus dat ik eventjes uh, haast moet maken met het uh, een en ander wat ik uh, wil gaan draaien. Want ja, uh, ik wil ook nog uh, even wat uh, van de Tiedropes zelfs natuurlijk ook draaien. Uh, Halfway Station is een uh, finalist um, act die uh, finalist was tijdens de Grote Prijs van Nederland Singer Songwriters 2011. Ze hebben toen een uh, album uitgebracht, uh, hebben ze uitgebracht bij Excelsior... Dat is toch uh, een maart album. Frans Hagenaars heet die geloof ik. En uh, de finaldragers zijn uh, uiteraardelijk uh, Rikker Koorswagen en Elma Plajzer. En ze zijn volgens mij nog steeds actief. Uh, heb ik me laten vertellen. En uh, dit was van uh, dat debuutalbum wat ze hebben uitgebracht. Ik geloof vorig jaar, 2012, hebben ze dat uitgebracht. En een van die uh, mooie dingetjes uh, die erop staat is uh, Alina. me hem helemaal. Volgens mij was dat hem helemaal. Ja, dat, dat was hem helemaal. Uh, dan moet ik nog eventjes mijn uh, koptelefoon even een uh, gier geven, want, uh, want hij staat niet hard uh, genoeg. En ik kom er zo slecht bij, jongens. Oh. Oh, uh, nou, nou krijg je ja, die klachten ja, ja, weer ja. dat de studio zo groot is of wat. Ja, nee, Ik lijk net wel zo'n biljart. Ja, dat is hem. Dank je wel. Dank je wel. Kijk, nu zijn uh, de techneuten weer echt techneuten. <laughs> dus... Uh, dit was uh, Tamara Woesterburg met uh, Bang Bang van uh, een EP die ze uh, gemaakt heeft. Ook alweer, uh, denk ik, twee jaar oud. En daarvoor hadden wij een, uh, een nummer van de uh, Halfway Station. Uh, zo dadelijk uh, gaan wij eens uh, praten uh, met uh, niemand minder dan uh, Alan Luring van de uh, Tidropes. Maar we hebben nog iets uh, klaarstaan als het goed is. En uh, dat uh, zit in uh, de Toverdoos. Toch, Markers? Ja. Ja, welke was dat? Dat was Trail, hoor. Wie? Thrill and Error. Th oh, trial and error van uh, de uh, trip trigger. Ja. Ja, ik moest even erop komen. En dan moet ik weer gaan graven van. Uh, oh, wat was het ook alweer? Uh, dat is het dus. Uh, dat is een uh, uh, hobbybeentje van uh, Björn van de ploeg van Ethereal onder andere. En uh, Erik van uh, Ittersum. die uh, ook nog eens naast dit uh, leuke beentje uh, bezig is bij Capcras. Dat weet je dus. De, dit is dus uh, Trip Trigger. Ze dus hebben we overigens meegedaan aan uh, de Rob Akdau woord Destijds in, in het jaar 2011-2012. En dit uh, is uh, een van de, de bijdragers uh, die ze hebben gemaakt. Fijn hè? Lekkere uh, alternatieven in die uh, Eddie Wat je nu gaat horen. Dat dus uh, Trip Trigger en niet uh, Trigger Finger. Want ik wil ze nog wel eens een beetje door elkaar herhalen. Maar dat zijn toch uh, twee grote verschillen die we hier uh, hebben op deze radiozender in Zandvoort. We zijn ook uh, gewoon in de landen te, te luisteren op uh, de PC. Oftewel de laptop of de notebook. Of denk ik ook nog de tablet. Uh, Mars? lukt dat? Ja, ja, dat ook. Dat lukt ook nog. Uh, er was nog een vraag uh, net En te van, zien trouwens. Uh, ook nog. Ja, dat doen we twee webcams. Ze dus nou, doen we het alle ja. twee weer. Dus. Of niet? Degene achter me die doet het. Oh, die doet het. En die uh, voor uh, die doet het niet? Nou, die, uh, die, uh, heeft wat, die heeft wat moeilijker. Uh, uh, gaan een beetje opstarten. Werkwijfing. Maar goed, Eerst, uh, we gaan uh, even praten met. Uh, uh, ik zeg het, uh, moet ik het. Uh, zeg ik het zo goed, Allen? Of is het Allen Luring? Hallo. Gewoon Alan. Gewoon Alan. Ja. Ja. ja, ja. Goedenavond. Je bent uh, de drummer van de Tide En uh, we hebben al een paar keer uh, jullie single gedraaid hier bij Alternative FM. En er was dus een avond. En toen dacht ik van, ik moet iemand bellen. Ik moet iemand bellen. En ik was het helemaal kwijt. En uh, toen uh, kreeg, kwam ik thuis en kreeg ik een mail van jou. Wat uh, uh, het toch een afspraak? Ja, dat klopt. En uh, toen wist ik weer dat, dat, dat jij dat weer was. Dus uh, ja. goed. Maar uiteindelijk is het uh, nu uh, goed, uh, goed gekomen. Omdat we een paar keer al uh, jullie single hebben gedraaid, uh, Movement. Uh, ja, Alan, uh, want, want jullie komen niet uit de buurt hier uh, van Zandvoort en de omgeving, toch? Nee, nee, uit uh, Groningen stad. Ja, hoe is het daar eigenlijk in Groningen? Want uh, daar ben ik toch wel een beetje nieuwsgierig naar. Ik heb wel een beetje het idee dat het net zoals Haarlem toch wel een, uh, een popscene uh, is. Uh, ja, heel erg zelfs inderdaad. Dus ik ja. vind hier uh, een best wel goede scene uh, qua live muziek en er komen nogal wat mensen uh, uit Groningen helemaal tegenwoordig. Ik uh, ja. denk aan een traumahelikopter helikopter en uh, een kaartje papi en uh, ja. weet ik veel wat. Ja. Uh, dus dat is heel erg vet. En uh, dat is het nu helemaal feest. Want we hebben nu de Keiweek uh, van de nieuwe studenten, zeg maar. En ja. vandaag is Noorderzon begonnen. Ja. Dus daar ga ik straks naartoe. En uh, bandjes kijken en uh, zelf doen. En daar spelen we zelf zaterdag dan. Ja. Gisteren wij hebben we de Keiweek gespeeld op het uh, Open Air Festival. Ja. ja, wat is dat eigenlijk? Uh, ja, wat is dat eigenlijk, die Noorderzon? Is dat, uh, is dat naast de Eurosonic ook iets uh, speciaals uh, daar in Groningen? Ja, wel iets speciaals, maar wel iets compleet anders. Mm -hmm. bedoel, de is gewoon echt een festival, Het duurt tien dagen. Mm -hmm. En uh, het draait helemaal om kunst, cultuur, uh, theater uh, en muziek dus. Yeah. En gezelligheid en lekker eten en weet ik veel wat allemaal. Yeah. Dus, uh, en dat heb je hier in het noordenplantsoen zeg maar. Ze in Het park is helemaal omgebouwd en dan heb je overal etentjes, muziek en uh, theater en weet ik veel wat allemaal. Yeah. Dus dat is heel erg leuk. Ja, even over jullie. Uh, jullie zijn een band uh, die uit uh, Groningen ook komt, als ik het uh, wel heb. Uh, invloeden, uh, zoals ik het een beetje uh, lees, ook op jullie website uh, trouwens. Jimmy, Hendrix, Cat McKeon en Stevie Rayvon. Uh, wat hebben jullie daarmee met die muzikanten? Wat hebben jullie überhaupt met deze drie mensen? Uh, nou ja, we, we hebben heel veel gewoon geluisterd naar hun, onder uh -huh. andere. En... Uh... Ja, die mannen hebben het toch een beetje bedacht, vooral Steve Ray Van en, en Jimi Hendrix natuurlijk, maar die hebben daarvoor ook weer andere bedenkingen gasten zoals Buddy Guy en, en uh, Albert, King, Albert King en BB King en weet ik veel wat allemaal. Ja. Dus dat hebben we ook heel veel geluisterd. Ja, eigenlijk luisteren we tegenwoordig heel veel dingen van heel oud tot heel erg nieuwe dingen, zoals Philip Sees. Dat is weer uh, nog een relatief onbekende gast hier in Europa, maar dat is echt een fysieke gitarist. Ja. En, uh, Probeer gewoon uh, dingen af te kijken van mensen die het al kunnen, zeg maar. Mm -hmm. En probeer daar de goede dingen uit te halen en dat dan ergens uh, in je eigen uh, stijl uh, spelen uh, te uh, draaien, zeg maar. Ja, ja, ja. Uh, is het, uh, uh, gebeurt het even weer gewoon hè, over, uh, over jullie als band? Kijk, wij komen dan uit uh, Zandvoort-Halem in uh, omstreken. Uh, hebben jullie daar al uh, reacties uh, gehad uh, uit, uh, uit onze buurt? Of uh, zijn wij nou echt een, een stel van die pioniers hier aan de kust... Uh, ...die uh, jullie als eerste een beetje uh, aan het draaien bent? Uh, nou, we hebben toen uh, destijds als de release, zo'n pootje geleden... Mm -hmm. ...was uh, halverwege april, uh, zijn we er heel Nederland ook wat gedraaid. Ja. Dat een landelijke, uh, zeg van uh, 3FM. Ja, lastig las ik. Dus, uh, dus we hebben redelijk veel uh, we over gedraaid. We zijn een paar keer al in Amsterdam te Spelen en in Den Haag. Dat ja. zit een beetje in de buurt. Ja. En we gaan uh, in het najaar, dus vanaf september, gaan we een uh, grote tour doen door heel Nederland. Oh. Onder andere samenwerken met de popronde. Ja. Dus uh, dan uh, komen we eigenlijk overal zo'n beetje wel. Ja. Dus in ieder geval overal uh, tamelijk uh, in de buurt, zeg maar. Ja. Dus de, de, Ja, oké. Okay. Dus dan dan, dan, dan dan zijn jullie ook echt hier uh, in de buurt uh, bezig. Als ik zo'n uh, zou Zaandam ja. hoor en, uh, en Den Haag, uh, waar jullie geweest zijn, dan, uh, dan denk ik ja, dan uh, dan, dan zijn jullie uh, te, te, te aanschouwen, om het dan zo te zeggen. Uh, even nog ja, over jullie. Inderdaad. Over jullie werk. Uh, hebben jullie uh, één EP uitgebracht uh, tot Dusver? Of zijn, is er nog meer materiaal? Want uh, ik kwam uh, nou, één EP nou, tegen hoor, uh, in ieder geval. Ja dat, ja, dat klopt. Ja, klopt. We hebben uh, dat is al dat is nu een jaar geleden ongeveer, beetje uh, minder. Toen hebben we onze eerste EP uitgebracht. Uh, die hebben we toen destijds opgenomen naar aanleiding van het uh, winnen van. Uh, een supportprijs, een Muziekprijs hebben ja. we daar gewonnen. Ja. En uh, die uh, is die, uh, die dus movement uh, onlangs toegevoegd. Ja. De tweede druk als het ja. En we gaan nu uh, volgende week de studio in. Ja. En dan uh, gaan we helemaal analoog op tape uh, een nieuwe EP uh, opnemen. Even ja. kijken of dat in één week lukt, of dat we daar nog een keer later nog iets terugkomen. Maar in ieder geval, er komt nieuwe muziek. En het eerste uh, daarvan zal uh, in oktober uitkomen. Ja. Dat komt in oktober uit, en, maar we weten nog niet precies hoe we het gaan uitbrengen. We hebben een hele, hele stapel nummers, zeg maar, ja. en uh, ja, we gaan gewoon lekker open de studio in en zonder al te veel uh, uh, regels en zo En we gaan gewoon live inspelen, ja. om te proberen een beetje een energiepipe daar vast te pakken, zeg maar, wat gewoon vet is en dat gewoon op tape knallen en dan uh, moet dat een worden, zeg maar. Ja, ja, uh, uiteindelijk... We, we, uit... wat, wat we trouwen wat puurder. Ja. Dan, dan de dingen daarvoor zijn, want die zijn toch wel redelijk strak uh, volgens de regeltjes ingespeeld en zo. Ja. En nu is het gewoon allemaal analoog. gewoon zoals het, zoals het zo, zo als we het eigenlijk op een op een vinyl moeten uh, horen, zoiets dat je dus nou, uh, ik eigenlijk wel ja, ja, ja, ja, ja. Heb je, hebben jullie iets met die, met die dingetjes ook hè? Vinyl uh, de enige vinyldrukkerij die we die we hebben, die staat hier in de buurt in Haarlem heb ik uh, maar te vertellen. Uh, ja ja is dat, dat klopt, daar komt ja klopt. Ik, is dat nog iets uh, voor jullie om te zeggen, nou uh, lekker, voor, uh, voor onze uh, achterban, uh, gewoon uh, duizend van die dingen draaien, uh, EP uh, die we al hebben en die nieuwe EP op één uh, vinyl zetten? Zou dat zo maar kunnen? Ja, ja. We, ja we, kijk, kijk, we hebben dieren die onze allereerste single baby's uh, ja. uh, destijds op vinyl laten drukken, gewoon ja. over inch singeltje zeg maar, ja. met een B-kant, uh, ja. daar hebben we nog steeds uh, een aantal van uh, die we gewoon in verkoop hebben, zeg maar. Ja. En, uh, ja, we weten dus niet precies hoe we dat straks gaan doen. Uh, hoe we dat gaan releasen. Ja, dat hangt een beetje vanaf ook hoe het resultaat. Het uh, ja, klinkt allemaal heel waarschijnlijk. Normaal gesproken denk je van je gaat met een heel plannen studio in. Ja, maar jullie niet. Wij proberen juist <laughs> met een veel minder groot plan. In ieder geval, dat, dat, er, er, er moet iets nieuws komen. Maar het ja. gaat meer echt op momenten. Uh, het kan wel zijn dat je net die ene thee pakt om uh, drie uur s'nachts uh, uh, wanneer je wat gedronken hebt. Ja, dat, ik, ik ken dat. Een paar biertjes en uh, dan komen de briljantste ideeën op tafel. Zoiets? Ja, ja, misschien, ja misschien. Maar misschien ook wel juist ja, ochtends vroeg. Als je nog helemaal uh, brak bent en nog geen eens koffie hebt gehad. Dan <lacht> net die take of zo. We zitten ja. namelijk nou gewoon in een heel groot huis daar. En, en, uh, daar zit de studio ook in, zeg maar, en ja. de woonkamer is als daar dan de speelruimte, en ze kunnen daar slapen, en we zijn daar gewoon een dikke week uh, bezig, zeg maar. Ja. En dus dat is gewoon een catch the moment Meest. Juist, oké. Okay, nou, ik, dat is een beetje wel de, de, de manier waarop jullie uh, bezig zijn. Hè? Blues, rock, funk. Hè? Uh, het heeft wel iets met uh, rook, sigarettenrook. Verschraald bier, ja. uh, ergens een beetje ergens uh, brak uh, voelen. En dan uh, dat een van die jongens uh, even een gitaar pakt. In dit geval zal dat uh, Marco dan wel moeten zijn. Die dan wat, uh, wat dingetjes ja. in het. Uh, en dan uh, komt van het een en het ander. Zoiets? Ja, dat, klopt. Ja, dat, dat, dat wel. Een beetje rauw, een beetje puur heerlijk. Ja. En uh, dan uh, hopen we dat we daar. Uh weer een stapje verder mee kunnen zetten. Goed. Uh, even nog uh, voor de mensen die uh, wat uh, willen weten over uh, jullie. Waar kunnen ze jullie vinden? Uh, op onze site. Dus www .com. En natuurlijk ook Facebook. En je kan ook op iTunes onze muziek downloaden. En ook luisteren op YouTube en op Soundcloud. Allemaal als alles slash de Tightrope, zeg maar. Dat vind je ons wel. Goed. Ja. Nou, dat, dat, dat, dat, dat, nou ja, ik denk, hè, als we, als we het, uh, er zijn zoveel kanalen, wij hebben de, de Bandcamp hebben we bijvoorbeeld uh, gevonden, daar hebben wij het uh, materiaal er dan even lekker van afgepikt, ja. om het allemaal zo te zeggen. Uh, we gaan uh, jullie single uh, the mo of movement uh, draaien, dat is nog uh, vooralsnog uh, nog het nummer wat het meest uh, gedraaid wordt, neem ik aan. Ja, dat, is, ja, dat is inderdaad het meest gezend, inderdaad. Ja, nou, uh, ja, klopt. Dus dat gaan we nu doen, en uh, ik uh, dank je hartelijk voor de bijdrage bij ons in de uitzending. Graag gedaan. Oké, okay, Allen. Jullie, jullie ook bedankt voor het draaien. Is goed, dat gaan we zeker doen. Oké. Okay. Hoi. Hoi. was er dus uh, helemaal uh, LNM mee. Uh, ik krijg een uh, bericht van... Uh, zeg, uh, ben je niet in slaap gevallen? Nee hoor, ik ben niet in slaap gevallen. Ik had uh, een afspraak uh, gemaakt. Uh, om half tien met iemand. <laughs> en, en dat is het, is het nog niet. niet. Ja, dat is het nog niet. Jij hebt gestemd ooit... Uh, tijdens de finale van de Grote Prijs. Uh, beste markers? Ja, dat is Het was de laatste, de laatste keer dat, uh, dat wij... Uh, dat wij er waren. En toen stond hij in de finale. Tim van Doorn, daar hebben we het over. Dus uh, straks om half tien uh, gaan we praten met hem. Met het oog op uh, het album wat hij uh, bezig is uh, aan het maken. En uh, wat hij straks ook uh, gaat uitgeven. Tenminste, dat is, uh, dat, dat, dat, daar is hij mee bezig. Ik uh, neem aan dat hij, uh, dat hij er ook uh, half mee klaar is. Uh, hij, uh, hij zal er zo direct uh, het een en ander over vertellen. En eerlijk gezegd uh, heb ik ook niet op zitten letten hoor. Dus kijk uh, hij uh, verwijt mij wel wat, maar ik mag hem ook uh, ik mag mezelf ook wat verwijten. Dus uh... je, je gaat niet weer mensen vergeven. Nee nee nee nee, ah. nee nee nee nee nee nee want uh, ik had uh, zijn single had ik namelijk al een keer gekregen. Ik heb hem alleen niet goed op zitten letten. Dus uh, goed uh, uh, als je het hoort uh, Tim, spijt <laughs> dus, uh, nou, nee, hoor. Nou, het hij zit ik. te luisteren. Nee, hij zit te luisteren op de denk ik, op, uh, op de livestream. En uh, dat geldt ook voor meneer Jan Dalemeijer. Want die zegt uh, van... Uh, kan jullie allemaal niet vinden? Dat is de uh, voormalig bandlid van uh, Against All The Odd. Die man. Dus... We uh, hebben vorige week nog wat van je gedraaid Jan. Dus... Uh, <laughs> Dus <laughs> wat dat er gaat. Uh, maar goed, uh, dat, dat, dat uh, is even voor, uh, voor de mensen die, uh, die uh, ook een beetje hier en daar ingelogd uh, zijn. Uh, of een beetje uh, op, meeluisteren op, op, mee op de livestream. Uh, trouwens, uh, uh, jij ja, zei vorige week dat er op ACTA wordt. Hè? Want uh, daar hadden we het even over. Against All Odds bijvoorbeeld. Die hebben meegedaan. Uh, ...gaat weer gewoon, uh, als het zo, zo uh, gaat zoals het gaat... ...gaat het gewoon weer verstarten in 2013, 2014. Ja, zeker. Dus ergens heeft de gemeente Haanen misschien nog ergens een, uh, een paar centjes gevonden een paar centjes, een centjes nog gevonden, denk ik. Ja, want anders hadden ze dat niet gedaan. Want er dreigden uh, donkere wolken. Het bezuinigingsspook liet ook uh, um, de mensen van de patronaten... ...kwamen ze ook nog even voorbij zetten. Maar goed, uh, het ja. gaat allemaal door. En de publieke omroepen, omroepen die worden ja. ook al bezuinigd. Uh, ja, wij niet. Ja, oh, hebben al bezuinigd. Nou, ze, pro ze proberen het wel echt heel erg hard bij ja. uh, ook de kleine omroepen. Nou, wij, wij hebben al bezuinigd. Nou, ja, ja oké. Okay, we ben... hebben een beetje een crowdfunding gedaan, uh, zodat we hier uh, konden gaan zitten. Maar uh, dat, dat is dan ook het enige. Hmm. Of niet? Nou, volgens mij uh, we, zijn we redelijk goed rondgekomen hier. We hebben wel echt een hele hoop spullen van, van alles nog. Ik zie nou een koffiezetapparaat weer staan. Ja. Waar, dat iemand gedoneerd uh, heeft. Uh, gewoon ook een flesje water uh, die we in de studio hebben zitten, dus... Uh, ja, ja, we hebben zelfs een waterkoeler gedoneerd gekregen. Ook dat, maar die is nog niet aangesloten. Nee, helaas is die zo lekker als een zeef. Is dat nou weer, uh, weer, weer iets uh, van... Ja, dan hebben we weer wat en dan uh, gaan nee, we kijken. Nee, nee, nee deze, <hums> deze is gewoon zo lekker als een zeef. Lekker als een zeef. Ja. Oké, okay, nou, uh, dat, uh, dat, uh, zo dadelijk uh, gaan we dus, uh, in het volgende uur gaan we even praten met uh, vriend Tim van Doorn. Uh, die, uh, die het een en ander gaat vertellen over dat, uh, dat mooie album wat hij uh, bezig is in de stijgers te zetten. Nu hebben we tijd nog voor Colorblind van... Uh, uh, Astrid. En die hebben afgelopen zondag een uh, beetje in, uh, in de forest, of een day in de forest uh, gespeeld, op het uh, landgoed Paltz in uh, Soest. Dat is twee keer gedaan en twee keer ben ik niet geweest. Staat maar netjes, maar goed, uh, dan draaien we deze maar colorblind dus van Astrid. Esther, was dat met uh, het uh, nummer Colorblind. Dan uh, heb je nog tijd over en uh, dat moet je dan aangenaam zien te vullen. Kashmir Hakim van de Hillsinger heeft uh, ooit nog eens een keer een nummer gebracht. En dat nummer dat heet Angels en dat ga je horen tot aan 9 uur.